Dit is Onderwijs Nederwit met het NOS Journaal. Rond drie uur wordt bekend hoe VVD en PVDA denken het schrappen van de forensetaks en de langstudeerboete te kunnen financieren. Dat gebeurt op een persconferentie van de onderhandelaars Rutte en Samsom in Den Haag. Gisteravond kwam er buiten dat in hun plannen de forensetaks niet door zou gaan. En vanochtend gebeurde hetzelfde met de langstudeerboete. Tegen beide maatregelen was veel maatschappelijk verzet. Morgen, tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen... kan de Tweede Kamer al debatteren over de plannen. Advocaat Bram Moskowitz moet opnieuw voor de tuchtrechter verschijnen. Volgens de orde van advocaten heeft hij een Amsterdamse rechter ongepast bejegend. Het zou gaan om de rechter in de zaak tegen Geert Wilders van vorig jaar. In een interview met de Telegraaf zei Moskowitz... dat de man bleek te zijn veranderd in een krampachtige, humorloze magistraat... en dat hij kennelijk van bovenaf was volgestopt met opdrachten...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 Cohen en de drie andere leden van de commissie spraken vandaag onder meer met de burgemeester, de korpschef en gemeenteraadsleden van Haren. De uitkomst van het onderzoek is niet alleen bedoeld om het beleid van de gemeente Haren te evalueren. Ook andere gemeenten die in de toekomst te maken krijgen met Facebook-feestjes kunnen er lering uit trekken, verwacht Cohen. Hij denkt vier tot zes maanden nodig te hebben voor het onderzoek. Dan het weer in de noordwestelijke helft van het land bewolkt en af en toe wat regen, in het zuidoosten droog met zonnige perioden.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 Come from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 ZFM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 You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You can be the hero. You can get the gold. Breaking all the records that God never could be broke. Yeah, do it for your people. Do it for your pride. never gonna know never even try. Do it for your country. Do it for your name. 'Cause there's gonna be, be a day when you're standing in the hall of fame. Astronauts be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, preachers. Be believers, be leaders. Astronauts be champions. for